Het weer vannacht overwegend bewolkt en in het midden en westen kans op een bui. Overdag bewolkt en in het hele land kans op buien door 20 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. En dan ANWB-verkeersinformatie op de A10-ring Amsterdam. Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer tussen knooppunt Amstel en de Rij 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dan de andere kant op de Nieuwe Meer richting Watergaasmeer tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de Rij Ook 2 kilometer. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumosch. Welkom terug bij DensierVee. In het eerste uur kon u luisteren naar een gesprek dat stamde uit mei 2010 met advocaat Lisbeth Zegveld. Het ging over Srebrenica, het ging over Indonesië, eh, Rawagede, waar 400 burgers standrechtelijk vermoord zijn door het Nederlandse leger. En het ging dus ook over Srebrenica. Vandaag dus de uitspraak van het, uh, het hof, het rechtshof in Den Haag... dat bepaald heeft dat Nederland aansprakelijk is... voor de dood van moslimmannen in Srebrenica in 1995. En dat is een, een uitspraak met grote gevolgen. In ieder geval betekent het genoegdoening, uh, financiële genoegdoening... waarschijnlijk voor twee nabestaanden, um, maar wellicht ook voor veel meer mensen. In dit uur van Kazeluna wil ik het graag met u hebben over genoegdoening. Heeft u een conflict met de staat, de provincie, een gemeente in Nederland of daarbuiten? En eh, hoe is dat gegaan, dat verhaal? Wacht u op een schadevergoeding, wacht u op excuses of wacht u op een vorm van compensatie? U kunt ons bellen op ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan op kazeluna.ncv.nl, kazeluna.ncv.nl. Of twitteren kan via atkazeluna.ncv.nl. Of het Dumos. Dus wacht u op, genoeg doen. Heeft u een conflict met staat, provincie of gemeente? Kom erover praten in dit uur van Kazeluna. Without my mouth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 als een van de meest originele bands ter wereld. Eh, Hazmat Modin uit New York. Walking Stick het, het nummer. Het is een nummer van Urban Berlin uit de, de jaren 30. Maar dan nu dus door Hazmat Modin weer opgepakt. We hebben het over genoegdoening. Heb jij een conflict met de staat, de provincie of een gemeente? Kom erover praten in de duur van Kazel op 0800 1121. Rol de Ruiter, Goedendag. Uh, uh, ik woon uh, in de hal van Twente. Mm -hmm. in, de, in Twente is dat uiteraard. Ik heb acht jaar al een uh, conflict met de gemeente in verband met een ruimtekantelingskwestie. Uh, ik heb op moment, uh, een bepaald moment er een soort genoegdoening geweest, maar die is uh, dat, dat stand gekomen onder zodanige psychische druk van mij. Dat ik heb, maar ja, gezegd, maar in feite heeft het me per uh, saldo 84.000 4.000 euro gekost. Ik heb 10.000 euro schadevergoeding gehad. Roel, laten we even bij het begin beginnen. Wat is het Hof van Twente precies? Het Hof van Twente is, is een gemeente in, uh, in Twente. Oké. Okay. En waar gaat het ruimtelijk ordeningconflict over? Dat ging over uh, de, de bijgebouwtjes van een zomerhuisje. Ja? Jij hebt een zomerhuisje erop staan? Ja, en uh, daar stonden bijgebouwtjes bij. Ja. En die moesten uh, weg. En uiteindelijk is daar uh, een procedure over geweest... En uh, uh, wij hebben daar uh, bijna acht jaar lang over uh, juridische uh, uh, touwtrekkerij gehad. Ja. En uiteindelijk uh, is er dus een intern onderzoek geweest. En toen bleek dus dat er bij de gemeente een gigantisch veel fout gegaan was. En toen is er een. Uh, maar wacht even, wat wilde de gemeente wat jij niet wilde? Nou, de gemeente die wilde hebben dat ik die bijgebouwtjes zou afbreken en die ergens... Dat heb ik geweigerd en toen hebben ze mij een dwangsom opgelegd, die heb ik ook niet betaald. Ja. Toen hebben zij het dus gedaan, op mijn, op mijn kosten willen ze dat, maar dat is ook niet gelukt, juridisch niet. Ja. Ze hebben dus mijn bijgebouwtjes afgebroken, terwijl het achteraf gezien niet had gekund op basis van de vele fouten die intern gemaakt waren bij de gemeente. Maar waarom moesten die bijgebouwtjes weg en waarom wilde jij dat niet? Omdat uh, ik een toezegging uh, had in een gesprek met een ambtenaar dat er uh, bij dat zomerhuizen uh, bijgebouwtjes mochten staan. En, en dan moet je denken aan schuurtje of zo, voor fietsen, dat soort werk? Ja, uh, totaal stond er een oud kippenhockey van zo'n twintig jaar oud. En, en, en, en, en, en, de fietsen, en een fietsenschuurtje en een soort blokhut. Ja. En totaal 24 vierkante meter. Ja. Ja, maar die, die, die totaal 24 vierkante meter, die stonden er al, zeg je. Uh, maar toen heb je er nou, iets anders uh, voor neergezet. That, that, that, that, uh, nee, dat fietsenschuurtje stond er niet, want dat heb ik gelijk met een... Uh, met een uh, uh, bijgehaald toen ik dat zomerhuisje gebouwd heb. Ja. Uh, uh, toen, uh, toen is dat fietsschuurtje erbij gekomen. Dat oude kipbak stond er en een soort met blokker stond er. Nee, maar waar het om gaat is dat de ego-tripperij bij overheidsinstanties zodanig is dat het erkennen van fouten niet zo vlot, uh, niet zo vlot gaat. Maar wat hebben ze fout gedaan? Want ik, ik, ik snap het nog maar steeds ten dele. Uh, die schuurtjes moesten weg, maar wat hebben zij dan fout gedaan? Uh, zij hebben dus uh, en ze hebben een strijd gehandeld met de het principe rechtsgelijkheid. Want bij een inloop zomerhuisjes in de twente stonden ook schuurtjes. Soms nog groter dan het zomerhuisje zelf. Dus yeah. so, in het kader van de rechtsgelijkheid hadden zij dat ooit mogen doen. En het was teken, tegen de afspraken in die ik gemaakt had met een gemeentelijk ambtenaar. Okay. Bovendien waren ze ook weer te kijken naar die nooit wat gezegd dat opeens uh, naar aanleiding van een anonieme tip uh, moest een ambtenaar die al een paar keer van de vorige eigenaar verloren gaat met betrekking tot uh, dit stukje grond opeens zijn gram halen. Uh, dus uh, kenniszinnen en uh, dan kunnen speelden hier een grote, een grote rol. Ja. En hoe is het nou uiteindelijk? Want uh, nou, ik heb dus, ik heb die schuurtjes dus, uh, zijn afgebroken door de gemeente, uh, yeah. begrijp ik? Dat hebben ze zelf gedaan. Jij moest de rekening betalen, dat heb je geweigerd. En hoe nu verder? Nou, ik heb dus inmiddels ik had dus een schadeclaim. Een, een totale schade van 34.000 euro. En ik heb 10.000 gekregen. En dat is tot stand gekomen met een, een schadecommissie. Uh, maar uh, ik, was, ik had inmiddels een hartinfarct gehad. Ik had stress uh, gekregen. Dus ik was totaal verslagen. Door, het, door, de, door de houding en door het gedrag van de gemeente... met name door de burgemeester van Dal van Twente, mevrouw Bijleveld. Ja, maar de rechter heeft dus bepaald dat u... Geen rechter. Inrechter. Wat dan? Er is een intern onderzoek geweest. Oh, oké. Okay. Oh, sorry. Okay. En, en, en die hebben gezegd, nou, er is 41 fout gegaan. Niet alleen trouwens, bij mij, ik moet er ook nog bij zeggen, want ik ben ja. niet de enige in de van die geprocedeerd heeft tegen mijn winter. Ja. Is, nou, is, weet, weet je, dat ik heel eerlijk eerder... zijn. Ik, broer, kijk, waarbij betreft, het gaat in grote lijnen nergens over. Het gaat over kleine schuurtjes. Maar waar het, waar het wel ergens over gaat, is alsof u uw gezondheid raakt. Dat is natuurlijk heel ernstig. Ja, maar dat, dat interesseert de overheidsinstanties niks. Nee. Nee. nee uh, het is zelfs zo, ik heb er een ombudsman bij gehaald en die had nog niet eens gerapporteerd. En toen kreeg ik al een brief van de gemeente dat zijn werkzaamheden waren beëindigd en een raadslid die over mijn zaak vragen had gesteld kreeg een brief van de gemeente dat zijn bemiddelingspogen was mislukt en de ombudsman wist nergens van. Ja. Dus het BNW hebben ook nog het werk van de ombudsman gefrustreerd. Oh, oh, oh. Nou, uh, is de zaak nu gesloten en over en uit? Nou, nee, voor mij niet. Voor mij niet, voor hen wel vinden ze. Maar uh, ik ga gewoon door dat ik er dood ben neerval, zeg ik wel eens. Nou, alsjeblieft niet, zeg. Nee, want ik, nee, want ik vond mij gigantisch uh, tekort gedaan... door, ja. uh, door de ja. stelletje ambtenaren okay. uh, en, en, en door BMW. Dank. Dank voor het verhaal en, uh, en sterkte. Met, uh, vooral met de gezondheid wat mij betreft trouwens. Ja. Nee, dank u wel. Oké, okay. dank, dank ah. voor het bellen. Dank u. Dag. 0800 1121 is de telefoon van Kazeruna. Um, genoegdoening of een conflict met staat, provincie of gemeente. En wacht u nu op schadevergoeding of excuses. Dat wil ik graag van u horen. Henk, nacht. Ja, nacht. Ik spreek met Henk de Ruiter. Ik heb nog de goeden van staat, provincie of iets dergelijks. Mijn vader heeft het wel gehad... Uh, vanwege zijn arbeidseinsatz in de Tweede Wereldoorlog in Stettin uh, in Oost-Duitsland, waar hij terechtgekomen is... omdat hij tijdens het elektrificeren... Van de bunkers op Tessel getrapeerd is bij sabotage, uh, hebben ze hem niet geëxecuteerd, maar mocht hij dus naar Stettin toe. Uh, na de oorlog, toen Duitsland weer wederopgebouwd was, heeft uh, een aantal groot industriële, waar ik uh, dacht het Volkswagen-concern, een fonds uh, in het leven geroepen, ja. waaruit slachtoffers van deze arbeidseinsatz... Uh, voor jarenlang daar te werk gesteld. ...een claim konden indienen en uh, daar uh, enige uh, revenue aan zouden kunnen hebben. Ja. Helaas uh, wordt, uh, is dit traject dusdanig opgerekt dat er nu nog maar weinigen zijn die uh, het, uh, het kunnen uh, uh, toucheren... ...vanwege het feit dat de mensen gewoon doodweg overleden zijn. Want hoe werkt dat? Uw vader, uh, die, die, dat was in een fabriek van Volkswagen overigens? Nee, nee, nee. Mijn vader heeft daar op een werf gewerkt, waar uh, vissersboten onder andere omgebouwd werden tot uh, patrouillevaartuig. Oké. Okay. Uh, en in dat geval is er nooit compensatie uh, gekomen? Is er nooit nee, compensatie, compensatie bedacht? Nou, er was wel een fonds voor compensatie. Alleen de afhandeling van de zaak duurt zo lang dat zij die uh, er aanspraak op maakte, gewoon overleden zijn. En ik vrees helaas dat uh, voor de, de uh, mensen voor wie het Lisbeth Zegveld uh, een land probeert te breken, hetzelfde gaat gelden. Politieke acties in uh, uh, Indonesië in 1948, als wel de mensen in Srebrenica. Met de zaak letterlijk doodbloeden. Ja, ja, want uw vader heeft dus nooit, nooit uh, compensatie voor gekregen. U, u he, bent als, als rechthebbende daar nog wel mee bezig? Nee, ik ben geen rechthebber, het is niet overerfbaar. Mijn moeder, overigens ook slachtoffer van de Georgische opstand op Texel 1944, uh, had daar wel enig revenu van kunnen hebben. Ook uh, mijn moeder is inmiddels overleden, 2006. Ja. Uh, dat is 16 jaar later en ook zij heeft uh, uit dit fonds uh, niks mogen ontvangen. Ja, ja. en, en dat, dat, dat is wrang uh, voor uw ouders, mevrouw. name. Uh, nou ja, het had, het had uh, misschien een lut op bedrag geweest, maar het had in ieder geval wel een blijk geweest voor de waardering uh, en opoffering van mijn vaders leven, die niet anders kon, omdat anders zijn broers uh, meegenomen uh, zouden zijn worden door uh, de Duitse bezetter hier in Nederland. Uh, dus de man kon niet anders. Ja. Het is heel frank voor hem geweest en het is uh, tijdens mijn opvoeding ook wel te merken geweest dat hij... Daar heeft geweest. Ik behoor, zoals dat heet, tot de tweede of derde generatie oorlogsslachtoffers. Ja, ja. De kinderen van, zoals dat heet. Maar u kunt dus helemaal niks meer, begrijpen. ik. Dat, dat weet u zeker. U uh, niet ik ga alsnog... er niet achteraan. Ik bedoel, het zijn, uh, voor mij zijn het gedane zaken. Okay. Ik ben er niet bij betrokken geweest. Maar voor mijn vader was het in ieder geval wel een... Um, ja, nee, Het gaat niet om het doucheurtje, maar een soort genoegdoening kunnen zijn. Ik begrijp het. Dank voor bellen. Graag gedaan. En een prettige nacht nog. Ja, mooi uitzending. Dag. Dag. Uh, genoeg droeding, daarover wil ik met u praten... in aanleiding van de, de uitspraak van het uh, gerechtshof in Den Haag... over uh, de zaak Srebrenica. Als u ook wacht op uh, schadevergoeding of excuses... of een andere vorm van compensatie, kunt u erover praten... op 0800 1121. 0800 1121 Dat is ons telefoonnummer. Twitterend kan, het of het Dumos. We gaan de muziek draaien van een zangeres uit Mali, Rokya Traore heet ze. En het liedje heet Zen. Ja, Traoré heet deze zangeres dus. In dit uur wil ik met u praten over genoegdoening. Heeft u een conflict met de staat, de provincie, de gemeente? Wacht u op schadevergoeding of op een andere vorm van compensatie? Bel een En toen had ik de heer Dekker aan de lijn. Goedenacht. Hallo. Ja, ik, ik ben een beetje positief. Nou, dat is mooi. Ja, nou, ik, ik heb een jaar of veertig geleden een huis gekocht in Amsterdam... En uh, dat, uh, de, de, dat was een, uh, een vrijstandhuis. Mm -hmm. Maar de benedenverdieping was ver, verhuurd aan een oude baas. Hè? En toen ik erop kwam, toen was hij bang dat hij er afgezet zou worden. Ik zei, nee meneer, u kan gewoon blijven zitten tot, u, uh, tot aan uw dood. Nou, uh, oké, okay. de man overleed. En toen dacht ik, nou, dan trek ik die benedenwoning bij mijn huis. Hè? Ja. Samenvoeging. En dat was... In, in deze buurt waar ik woon, in Zuid, Amsterdam-Zuid, was dat heel gebruikelijk. Ja. En ik kreeg geen toestemming. Er werd uh, beslag gelegd, ik moest stoppen. En, uh, dus, uh, nou ja, ik, ik, ik denk, ik ga in, uh, in beroep bij de gemeente, er werd afgewezen. Toen ben ik in beroep gegaan bij de Provinciale Staten. Ja, U ontrok een woning aan het uh, woningbestand? Ja, maar dat, ik, ik was ook bereid om die kosten te betalen hè, daarvoor. Hè, want er bestaat zoveel per cube. Dus dat was allemaal geen probleem. Maar ik kreeg gewoon geen toestemming. Terwijl in de buurt die verse huizen gewoon hetzelfde gedaan was. Ja. Voor mij. Hè. Dus uh, ik verloor het dus. Toen ging ik in beroep bij de gemeente. Nou, dat uh, verloor ik. Toen ging ik in beroep bij de provinciale staten. Daar won ik het. Mm -hmm. En toen ging de gemeente weer in hoger beroep naar de Raad van State. Ja. Dus, En dat duurde al, dat, dat is dan een, een, een tijdsbestek van vier jaar, hè? Goeie dag, ja. Ja, en toen kwam ik bij de Raad van State, en daar werd werkelijk de vloer aangeveegd met die mensen van de gemeente. <laughs> en dat, ja. ja, dat was natuurlijk. Dat, ja, en mijn rechtsgevoel, ja, die was 100 procent, hè? Wat, wat zei de Raad van State tegen de gemeente? Nou, waar ze eigenlijk mee bezig waren. Omdat in die buurt overal dat al toegestaan was. Ja. En, dus er was jurisprudentie over. Maar er is waarschijnlijk, net als weer de vorige spreker... Die een ambtenaar die, die je dwars ligt, hè. Mm -hmm. Want ik zat in die bouwwereld. En dat die mij niet mocht, dat daar dat iets dat zo'n privéambtenaar dat kan aanrichten. Maar denk je echt dat het zo werkte? Dat iemand uh, in de gemeente werkte, bij de gemeente werkte die jou niet mocht? Ja, want ik weet dat die man later ontslagen is... Want, omdat hij uh, steekpenningen heeft aangenomen. Ah uh, ja, en dat ontslag heb jij geen rol in gespeeld? Nee, want <laughs> ik, ik heb nooit steekpenningen willen betalen. Maar ik denk dat dat het geval is geweest. Ja, ja. En die man die heeft jouw zaak destijds uh, uh, ik, tegengehouden. Die heeft gezegd: van dat heb mag het niet. Het niet zeker te zeggen, maar ik vermoed het. Maar hij is wel ontslagen. Want ik, ik heb van mensen gehoord dat die, hij. Als, ze, ze, ze hebben tegen mij gezegd: als je hem duizend. Dat uh, was een guldentijd. Als je hem duizend gulden geeft. heb je geen enkel probleem. Ik zeg: Nou, dat doe ik niet. Ik, ik, dat, daar werk ik niet mee. Dat meen je, hè? Dat meen je niet. En wie zei dat tegen jou? Nee, dat. Uh, nou ja, gewoon iemand uit de buurt hier, die, die, die dat ook had, uh, die dat huis ook bij, bij elkaar gevoegd had. Ah, nu wordt het, nu wordt het verhaal een stuk, een stuk smeuiger. Dus nu jij krijgt een tip van, van iemand die dezelfde... Nou, als je te... schulden betaalt, ben je dat door zo doorheen, jongen. Ja. En dat is tegen mijn principe. Jij dat, dat krijg, krijg maar de hik, dat doen we niet. Nee. En toen ging diezelfde ambtenaar uh, met de gemeente achter zich uiteraard naar de rechter. En toen begon het gedonden. Dat weet ik allemaal niet precies, maar ik vermoed het. Ja, nou, nou ja. En, en, en, en het ergste was dat ik op een gegeven moment nog bij de Raad van Staten was... en dat dezelfde advocaat die, uh, was een, uh, die bij de Provinciale Staten was, yeah, yeah. die de, de gemeentebelangen... Een behartigde, die zat ook bij de Raad van Staten. En toen heb ik er nog gesproken. Ik zeg, lekker hè. Lekker procederen hè? van een ander man zenden. Want het heeft natuurlijk het heeft mij behoorlijk wat geld gekost. En wat, ik moet advocaten in de toestanden. Ja. Maar uiteindelijk ben ik zo blij dat die, dat die Raad van Staten... Uh, gewoon de vloer aangeveegd heeft met ze. En, uh, nou, ja. nou ja. goed. Je, je hebt, je hebt, je hebt... Ik heb nu mijn huis helemaal voor mijn eigen. Uh, voor, uh, voor ons, hè. Voor, uh, ik woon hier. met meerdere. Maar ja. goed. Dat. Uh, ja, dat was wel de bedoeling. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Je hebt, je hebt in ieder geval. Um, die juridische strijd gewonnen. En dat is al ja. vrij bijzonder, denk ik. Omdat een gemeente natuurlijk veel meer. Um, nou, in feite, natuurlijk onbeperkt kan doorprocederen. Je bent altijd. in principe altijd de mindere. Ja. Nou ja, kijk. En dat, dat, kijk, mijn vrouw. die werd er helemaal gek van op een gegeven moment. Van, waarom ga je nou wel door? Ik zei. Nee, dit, dit is een principezaak. En. Uh, ik, ik, hier, er was, nou ja, ik ga niet te ver, maar er was hier naast mij zat er een, een, een man, een hele bekende man, een wethouder van Amsterdam. Die had precies hetzelfde huis en die heeft dat ook bij elkaar getrokken. Mm -hmm. Er nog hele stukken van die in parool gestaan. Dat die dat, die heeft nog zelfs geneesde de leesjeskosten betaald. ja. Yeah. Nou, en, uh, nou, als je dat dan op je bordje krijgt... dan word je wel heel erg vervelend, dan word je kwaad, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Maar, nou ja, de, de mazzel was natuurlijk dat ik het, uh, dat ik het kon bekostigen. Maar als, als je geen cent hebt, ja, dan houdt het op, hè? Ja, ja, zeker. Nou ja, het is uh, uiteindelijk goed afgelopen, zullen we maar denken. Dus ik heb uh, echt, echt... Ik was toen ik uit die Raad van Staten kwam... toen dacht ik, nou, we leven toch in een rechtsstaat. <laughs> Voor het geval je eraan twijfelde. Ja, nou ja, het is, het is allemaal goed gekomen. Dank voor het bellen. Geen dank. Een daar. hele prettige nacht nog. Dankjewel. Ja, 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121. Uh, Genoegdoening, daar hebben we het over uh, in dit uur. Met uh, als aanleiding de uitspraak uh, over uh, de Srebrenica-slachtoffers. 0800-1121, mailen kan op kazeloene.ncv.nl Twitteren kan het of het dumosh En dan uh, trekken we weer zo in de uitzending Ik ga een muziek draaien van een, uh, uh, uh, een mevrouw Die onder andere op de rockacademie in uh, Tilburg gezeten heeft En uh, succesvol muziek maakt nu René van Bavel En die heet Hey Hey Hey. hey, hey, hey. hey, hey.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 Van Bavel, die overigens aan zaterdag te gast is bij mij op Radio 2 in Cappuccino. Dit was René van Bavel met hey hey hey. We hebben het over genoegdoening in een of andere vorm of variant... na een conflict met de staat, de provincie of de gemeente. Loek Kusters, goedenacht. Ja, goedendag. Nee, ik, ik heb het over een zaak dat als is 2004... tegen de dienst werken over de Amsterdam. Mm -hmm. Het gaat om terugvordering van de veelgenoten bijstand. En uh, goed, dan duurt het een paar jaar voordat ze daar eens een keer weer wat werk van maken. En vervolgens uh, dan wordt er een uitspraak gedaan, dan dus schrijf je de bezwaarschrift. Duurt het anderhalf jaar voordat je keer een keer uh, uh, dus uitsluitend erover krijgt. Nou, dat deugde dus ook al niet. Vervolgens hebben we een rechtszaak aangespannen. En die hebben we uiteraard gewonnen, ook in dit geval. Maar waar voor... ging het precies over, het conflict? Over de terugvordering van te genoten bijstand. Oké, okay. en waarom werd dat teruggevorderd? Nou, die, die klant van mij die had dus teveel uh, bijstand genoten. En grotendeels door fouten van de dienstwerken inkomen. Ik bedoel, uh, die klant had daarbij niet deed dus gewoon precies gedaan wat ze verplicht was. Ja. Maar ja, ik bedoel dus... Uh, maar even loek, wat, wat, wat betekent klant van mij in dit verband? Nou, dus dat is een bekende van mij voor wie ik dat doe. En, en jij bent... Uh, maar hoe, wat ben jij van beroep? Ik ben uh, belastingconsulent. oké. Oh, okay. Oh, oh. En het, het aardige is dat bestuursrecht, dat mag je ook als belastingconsulent, mag je dat zelf doen. Okay. Dus het probleem van dat je dure advocaten nodig hebt, dat komt bij mij dus niet voor, omdat ik al die zaken dus zelf doe. Oh, Oké, okay. dus, dus die cliënt die moest uh, hoeveel maanden terugbetalen? Die moest 10.000 euro terugbetalen. Oh, 10.000 euro, dat is een hoop geld. Uh... Ja, nee, ik bedoel, kijk, daar komt het. Dus. Er werd eerst 300 euro teruggeëist per maand. Nou, mm. dat, dat kon die klant van mij helemaal niet betalen. Toen is het, uh, werd het 240. Toen hebben we het bezwaarschrift ingediend. Na anderhalf jaar werd er uitspraak gedaan dat het 157 euro hoefde te zijn. Ja. Nou, dat zijn nogal verschillen, zou je denken. Ja. Maar ondertussen, was de beslag gelegd op het loon... En er wordt gewoon, uh, elke maand wordt gewoon alles boven een bepaald bedrag ingehouden. En in de uh, maand bij was dat dus 900 euro. Gewoon even Voor weg, de goede nou. orde, dat gaat dus om mensen die na een uitkering in, uh, aan het werk gingen, uh, betaalde baan terechtkwamen. Precies, die had inmiddels een betaalde baan. En uh, nou goed, ik bedoel dus... Uh, nou, die zaken hebben we aangespannen. Ik bedoel, er was een onbegrijpelijke uitspraak van de dienstwerken inkomen... waar de rechter dus ook de vloer mee heeft aangeveegd. Net zoals bij uh, vorige spreken, die inderdaad bij de Raad van State zit ze dus meegemaakt. Ja. Nou, <laughs> maar ja, het vrolijk is. Het gaat gewoon vrolijk door. Ik bedoel dat die lijn gewoon uh, blijven inhouden. Maar, geef... maar waarom uh, houden ze het dan in? Want dat snap ik nog steeds niet. Nou ja, die, die had dus 10.000 euro te veel bijstoppen van in de tijd... Maar dat was ook zo? Uh, feitelijk was het zo. Alleen de schuldvraag, die was dus niet bij mijn klant. Het was gewoon bij de dienstwerken inkomen die toen de tijd zeer veel fouten hebben gemaakt. Ja. Ik bedoel, die gewone, ik bedoel, terwijl die, die, die klant al uh, betaalde baan dat er gewoon bijstand bleef uitkeren, terwijl ze alles wisten. Ja. Dat, dat soort dingen, dat, dat soort fouten worden gewoon gemaakt. En na vijf jaar gaan ze weer eens invorderen. Ja, ja. ja. En, en, en waar, waar zit hem dan de fout als ze te laat mee zijn? Is dat. Uh... Nee, de fout zit hem gewoon erin. Ik bedoel dat ze dus, uh, toen de tijd A, ah, dus de, de bijstand hebben uitgekeerd, terwijl ze zelf konden weten dat het nieuwe kon, want alle stukken waren aanwezig. Mm -hmm. dus, en dat, na vijf jaar komen ze dan keer erop, dan, dan, dan nemen ze gewoon maar een beslissing. De dus waar heeft niet. Nou. Uh, eerst teruggebracht uh, tot 240 euro per maand. En toen naar 150 euro per maand. Ja. Nou, de, de, Die uitspraak zijn we in beroep gegaan omdat er uh, juridische onvolkomenheden in waren waar de rechter ons gelijk in gaf. Ja. En, maar ze, ze houden ondertussen hebben ze beslag gelegd op het loon. En ze houden gewoon uh, honderden euro's tot zoals in de vakantiebaat is dus 900 euro per maand in. En dat maar... gaat allemaal zomaar. Maar hoe, je hebt nu nog steeds drie zaken onder je, of is dat nu klaar? Nee, nee, nee, nee. Want nu moeten we dus die te veel ingevorderde bedragen moeten we weer terugvorderen. Daarvoor moet je dan weer een civiele procedure opstarten. Uh -huh. En ik heb een toevoeging gevraagd uh, voor een advocaat. Nou, dat is ook weer iets leuks. Ik bedoel, er uh, werd op een gegeven moment van iemand die de, nauwelijks meer heeft dan het uh, sociale minimum. Die moest 750 euro betalen doordat ze de regeling hadden. Ik bedoel, die het eigen leven was geleiden totaal niet voldeed aan de wet. Ja. Nou, dan ga je daar weer een procedure te aanspannen. Kijk, ik kan dat zelf. Dus het kost bij de 41 euro geen vierrecht. Ja. Nog, nog, want dat wordt binnenkort 600. En dan wordt het natuurlijk anders. Nou, uh -oh. Kijk, en, uh, maar waarom doe je dit? Die zaak uh, voor anderen oppakken? Om, om, gewoon omdat ik, uh, de, ik ben, uh, inmiddels ben ik gepensioneerd. En ik heb de tijd daarvoor. En ik hou me gewoon bezig met mensen die zich geen officiële advocaat kunnen veroorloven. Daarvoor doe ik dat. Oké, okay, goed. Dank, en, voor het, dank dat je hierover uh, kwam vertellen, Loek. Maar goed, het komt er dus gewoon op neer. Ik bedoel, ze, ze gaan hun gang maar bij de gemeente. En vooral de dienstwerken en inkomen in Amsterdam. En, en als je op een gegeven moment de weg niet weet, dan ben je echt zuur. Ja, precies. Dat, dat wou ik eigenlijk ermee zeggen. Dank. Ja. En een hele prettige nacht, toch? Dank u wel, hoor. Jouw dag. Jouw dag. Patrick, goedenacht. Goedenacht. Uh, ja, ik heb hier een, uh, een heel apart verhaal. Mm -hmm. Van uh, mijn vriend Jan Besselse. Jan Besselse, daar ben ik al vanaf mijn achttiende mee bevriend. En ik ben nu uh, 64. Uh, Jan stond bekend als de stadsjutter van Harderwijk. Mm -hmm. En hij verzamelde alles wat los en vast zat. En dan moet je denken aan? Uh, nou, alles waar die brood in zag, uh, zeg maar, om het te herstellen of uh, te repareren of er iets mee te doen. En die verzamelwoede liep een beetje uit de hand. Uh, zodanig dat uh, tien jaar geleden <coughs> heeft de gemeente Harderwijk. Uh, zonder hem. ja, hij heeft natuurlijk wel bericht gehad. Maar de gemeente Harderwijk heeft zijn hele tuin leeggehaald. En uh, uh, uh, zonder te vragen. Maar allemaal dingen die Jan uh, in de loop der jaren bewaard had. Uh, uh, zoals de zaak er nu bij staat is het hele huis afgebroken. En Jan zit gewoon in een gemeentewoningje, ergens met zijn kinderen... Dat is het einde van het verhaal. Ja, want dit is en, gebeurd. We zijn even snel meezoeken gegaan. Dit is gebeurd in 2008. Het opruimen van zijn achtererf. Ja. Uh, daarbij zijn uh, alle spullen inderdaad weggehaald. Zeven containers volgepakt uh, ja. zijn er uitgekomen. Ja, ik heb daar nog aan meegeholpen. En er zaten ook nog waardevolle spullen tussen, begrijp ik. Ah ja, ja. Maar de gemeente Hardenwijk is enigszins coulant geweest om het op de gemeentewerf. Op te slaan in diverse containers. Dus ja. uh, daar hebben we het over de bruikbare spullen en zo. Maar uh, ja, uh, al met al. Uh, nou, om het, om het verhaal te beginnen. Jan die kocht het huis. Uh, 30 jaar geleden. En uh, uh, we versleepten een piano. en die ging er, dwars door de vloer heen. Ja. En toen uh, heeft Jan het idee opgevat. ik haal de vloer eruit. En ik ga uh, die vloer uitgraven. Dat heeft hij dus gedaan. En uh, Jan heeft wel gevoel voor architectuur. Die heeft daar een mooie kelder onder gemaakt. Met, een, uh, met materiaal wat langs de straat lag. Dus uh, straatkeien die over waren, die heeft hij mee naar huis genomen. Mm -hmm. En het is net een mier. En uh, de hele dag met emmertjes zand uh, bezig om die kelder uit te graven. En uiteindelijk had hij een grote kelder. En... Maar ja, die kelder werd niet benut. Ja, die werd wel benut, maar die werd ook helemaal volgezet met spullen. Ja. En uh, ja, het, het liep zo uit de klauw natuurlijk. Maar uh, uh, het is wel zijn eigendom. Het is zijn huis. En, uh, maar die spullen staan opgeslagen op de gemeentewerf, begrijp ik? Daar ja, staan ze nog steeds? Niet alles natuurlijk. Want er zat ook een hoop uh, echte rotzooi tussen. Ja. Ja, tuurlijk raakbare rommel, ja. ja. Hij is nu 64 begrijp ik, Jan Besselsen? Ja, ja. Uh, uh, hoe gaat het met hem? Slecht. Hij heeft uh, twee versleten heupen waar hij aan geopereerd is natuurlijk. <laughs> maar dat komt waarschijnlijk van over de sjouwen. maar Het ergste is dat Jan uh, zijn bezit is afgenomen natuurlijk. Ja. En uh, hij kan het wel huren. Maar ja, je weet zelf wel, als je dat opnieuw optrekt en uh, je moet het gaan huren... Dan, dan kost het je 1800 euro in de maand of zo. Ja. Dan moet je betalen. Maar, maar ik je... begrijp ook dat de buren minder blij waren met Jan. Ja, ah, de buren, die accepteren het niet. Kijk, als hij mij als buurman had gehad... nou, uh, rommel me aan, uh, Het maakt mij niet uit, hoor. Eerder zuigen Maar ja, ik snap dat wel. Want ik, kan, ik ken, ken Jan al vanaf mijn achttiende... Hij verzamelde brom, bromfietsonderdelen onder zijn bed. En die werden door zijn vader de tuin in geflikkerd. <lacht> Want het, uh, ja... Maar Jan is, is gewoon zo. en uh, Ja, daar, daar kan de jongen ook niks aan doen. Maar, nee, nou ja. ja. Het is wel zijn bezit. En het, uh, ja. ja, maar formeel is het waarschijnlijk nog steeds zijn bezit. Alleen het ligt niet meer in zijn tuin. Nee. Nou, formeel is het zijn... De gemeente heeft natuurlijk heel veel onkosten gemaakt. En die wil ze gedeclareerd zien. In de waarde van de grond en het huis natuurlijk. Ja, want dit was niet de eerste keer, maar de derde keer geloof ik, hè, dat die tuin leeg leeggehaald werd. Ja, hoeveel keer het is. Nou, het zal wel vier keer geweest zijn onderhand. Maar, ik... maar hoe is het nu met die tuin? Want ligt die tuin inmiddels weer helemaal vol? Nee die, nee, die tuin is helemaal leeg. Alles is weg. Ja, maar nog steeds, want dit is vier jaar geleden. Ja, maar het is één grote kijkdoos. Je kijkt zo naar achteren, je ziet niks meer. Alles is afgevoerd. Het hele huis is afgebroken. Ja. ja. Er is geen huis meer. En de belendende percelen worden gestut door balken. En uh, een aannemer had het plan om het huis te renoveren. Maar het was in uh, ja, een slechte staat, zeg maar. Vonden hun. Dus uh, ze hebben die hele kelder volgepleurd met uh, beton. En uh, door het beton zijn die uh, muren van de belendende percelen gaan scheuren. Oh, oh. Nou ja, hoop gedoe in ieder geval. Ja, <laughs> oh, hmm. Ja, ik heb inmiddels zoveel materiaal waar ik een boek over ga maken. Ja, nou ja, in ieder geval is, is het leven van Jan Besselen... Uh, waarschijnlijk sowieso uh, bijzonder genoeg voor een boek, lijkt mij. Ja, hij is net weg. Hij was net op visite bij me. En uh, hij, zegt, uh, hij zei er mee in. Dat er uh, iets op de radio bij Kaisaluna was. Uh, Oké. Okay. je strijd hebt met gemeente. Uh, ja. Dus ja, ik bel uh, namens Jan. En ja. Oké. Okay. Dank daarvoor Patrick. Oké. Okay. En, en, en de groeten en... aan Jan Besselen. Ja. Besselsen. Besselsen. Ja, ja, neem me niet kwaad. Dank je wel. We hebben het over uh, conflicten uh, en genoegdoening. Heeft u een conflict met de staat, de provincie of de gemeente um, en wacht u op schadevergoeding, of excuses, of een andere vorm van compensatie? Bel ons dan op 0800 1121 0800 1121. Twitteren kan het uh, kaasloenen of het Dumos. en dan halen we u de uitzending in.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 You and me. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Oh, wake up, everybody! No more sleepin' Wake up, John Legend was dat met Melanie, Fiona en The Roots van het titelalbum van John Legend. Wake up, everybody. We hebben het over conflicten die je hebt met een staat, de provincie of de gemeente. Wacht u op schadevergoeding, excuses of een andere vorm van compensatie. Bel ons dan op uh, ons nummer 0800-1121. Het kan nog uh, een goede tien uh, minuten lang op ons gratis nummer 0800-1121. Um, ik lees even een mailtje voor van Theo Muller. Uh, zoals uit de herhaling van het gesprek met professor Zegveld bleek... moet je niet bij de overheid zijn als die al dan niet moedwillig de fout ingaat. Toen ik gemeente, de gemeentesecretaris betrapt op een frauduleuze handeling... heb ik dat uiteindelijk aan het gemeentebestuur moeten melden. En dat had ik dus niet moeten doen. Want als er gekozen moet worden tussen een corrupte gemeentesecretaris... en een lager geplaatste afdelingschef kan de laatste het wel vergeten. Sinds 1989 is mijn leven ook als gevolg van een chronische ongeneeslijke depressie en daar het voortvloeiende andere chronische dodelijke aandoeningen grondig verziekt. Dat schrijft Theo Muller uit Rozenburg. Je kunt ons dus bellen op 0800 1121 genoegdoening of iets anders waar je op zit te wachten na een conflict met de overheid. We gaan naar muziek draaien nog van Sarah Voggen. bla bla bla heet het. I've written you a song, a beautiful routine. I hope you like it. My technique can't be wrong. I learned it from the screen. I hope you like it. I studied all that rhymes that all the lovers sing, and just for you I wrote this little thing, blah, blah. Blah blah crew, blah blah blah blah. Tra la la la, tra la la la, -la Merry month of May. Tra la la la, tra la. -la, -la.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 Baby, you keep me warm Was dat met uh, Keep Me Warm, de Nederlandse zangeres? We hebben het dit uur over uh, genoegdoening. Heeft u een conflict met, uh, met het Rijk, de overheid, de provincie, de gemeente? Wacht u op een schadevergoeding? Wacht u op excuses of iets anders? Een vorm van compensatie: bel ons op 0800 1121. Het kan nog net, denk ik, als u nu de telefoon grijpt. Of we mailen, at NCV. NL, namelijk dus van de uitspraak van het, uh, het Hof, het Rechtshof over um, de Staat der Nederland, die verantwoordelijk is, uh, mede verantwoordelijk is, aansprakelijk is, moet ik zeggen, voor de dood van de moslimmannen in Srebrenica. Ik ga muziek draaien van en band waar ik al heel erg blij van word. Uh, en bent uit Amerika ooit opgericht door Maurice White, uh, de voormalig sessiedrummer van het jazzlabel. Uh, de band heeft hoogte dagen gekend, is nog steeds uh, populair, maar de echte hoogte zijn toch wel een heel klein beetje voorbij. First Winter Fire met het liedje Star. 40 jaar bestaan ze inmiddels. Uh, Earth, wind en fire. We zijn uh, aan het einde gekomen van twee uh, uur. Casaluna van de zomernachten van Kaaseluna. Waar u naar geluisterd heeft. Morgen zit uh, Klaas Lubsen op deze stoel. Um, en u bent er hopelijk ook weer bij. Dan zometeen nog op deze zender. Radio 1, wakker Nederland. Met uh, nog steeds wakker Nederland. Wat mij betreft, als u wakker bent. Een hele prettige nacht. Als u gaat slapen, belt rustig.